is het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maandag start het nieuwe kabinet... maar een groot deel van de VVD-stemmers heeft er weinig vertrouwen in. Dat heeft een Vandaag uitgezocht. Wel vinden de VVD-kiezers dat hun partij... het meest uit de onderhandelingen heeft gehaald. Mensen die op CDA en D66 hebben gestemd... zijn wel enthousiast over het nieuwe kabinet. Na de val van het kabinet Schoof is er vorig jaar... alleen al een miljoen aan wachtgeld uitgekeerd... aan opgestapte ministers en staatssecretarissen. Dat heeft de Telegraaf berekend. Dat bedrag kan nog oplopen...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 En bij het oudste poppodium van Rotterdam, Baroeg, is gisteravond brand geweest. Dat begon in een bouwketen en sloeg over naar het poppodium zelf. De afgelopen twee jaar is een compleet nieuw gebouw neergezet dat eind april open moet gaan. Die opening zou niet in gevaar zijn, omdat de brand bij het kantoorgedeelte was. En dan nu het weer van weer online? In het noordoosten nog ijzel of sneeuw, verder overal regen. Het wordt vanmiddag 3 tot 7 graden. Vanavond gaat het in het hele land regenen. En dat was het nieuws op Slam. Hij hey, zin in. Zo meteen een uur lang in de mix. Fedde Le Grand. Eerst even kijken naar de situatie op de wegen. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. Eerst op de A12 van Arnhem-Olbehausen voor die grenzen. 21 minuten grenscontrole. A27, Gorkum-Utrecht voor Rijnsweert. Ongeluk gebeurt een half uur. A28, Assen-Groningen tussen Vliegveld Groningen en Groningen-Zuid 20. En de A37, ook daar grenscontrole. Eén flitser op de snelweg in zijn eentje. Oh, zielig. A28 Hogeveen richting Assen. Bij 162.4 daar. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Wibra alles voor je baby hebben.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 Van 8 naar 9, of van 9 naar 10, of welk standje er ook zit op je radio. Of je smartphone trouwens ook. Tik hem omhoog, want dit is meer dan de moeite waard. Een uur lang in de mix. verder Le Nederlandse grote held, en dit is een goede plaat ook, zeg hé. Hey. Zijn versie van The Magician in Years and Years. Sunlight bij Slim. Thank <laughs> you. mee, verder Le maar hij kan het nog steeds en hoe ook. En dit ook dan. Gaan een simpeltje van The Rhythm of the Night. Ja, goed hoor. Vedder Le Grand edit bij Slim. Het is vrijdagochtend. Overal in Nederland is het inmiddels licht geworden. Ah, je mag nog één keer gaan, oké? Nog één keer gaan, ja precies. Goedemorgen. Free Party van het weekend, je bent erbij, de Slim marathon Een uur lang die grote verdere gral hierbij, Slim. niet eens allemaal uitzenden. Dat is zonde eigenlijk. door met die beats, Thomas. Te ja. Doe we Davy! En... Mr. Dadido! Yes! Let's go! Make it grand! Make it <laughs> verder! Ja. Make it verder, le grand! Niet balen, maar stralen! Groep op, gas op die banaan! Gaan! Lekker, man! Alle Oeh! clichés in één audio-appje. Even kijken wat Harjo stuurde. Hey, Thomas! Oeh! Dit is lekker, hè? Zal we zo meteen nog even de line-up van je vrijdag met je doornemen? Maar alleen maar grote namen, onder andere Mike Williams, ook later nog vandaag in de Slam Studio. Dit is Federle Grand bij Slam. Het nou, is half negen, even kijken naar de wegen. Wat is er aan de hand? Weinig van vakantieperiode en vrijdag, maar toch staat er iets. Mensen willen blijkbaar het land uit, misschien om een goedkoop boodschappen te doen. Dat zou kunnen, maar op de A12 grenscontrole richting Duitsland, 22 minuten. En de A37, daar is hetzelfde in het geval, richting Duitsland, 17 minuten. Ja, dan loont het bijna om binnen door even te rijden, ergens. Flitsers staan er ook, A10, de Nieuwmeer, richting de Koen-tunnel bij 29.1 of bij 32.2. En de A28, veen richting Assen, 161.9. Daar waren ze. En voor de rest wordt het vandaag eh, droger, ja. Nog wat uh, sneeuw zelfs in het uh, Noordoosten, maar uiteindelijk later 3 tot 7 graden. Vanavond uh, regen overal eigenlijk wel. En morgen wordt het een stuk beter, namelijk meer dan 10 graden. Nou, ik heb er zoveel zin in, ik roep het ook de hele tijd. 10 graden, van het feit dat je twee cijfers weer ziet heerlijk. en kan roepen op de radio. Ik word er blij van, een woensdag wordt het helemaal lekker. Dan ga ik op het terras zitten denk ik, 14 graden met zon. <lacht> Het biertje van vandaag nog open is Ze Even kijken in de slam met wat de er binnenkomt. Oh, Maatje. Ja. Goedemorgen. Strijders. Goedemorgen. Elisa. Hey bedankt voor de uit de hand gelopen date vanavond. <laughs> <laughs> en goed morning. Met Max Marat. Hey. Nou, Karel heeft een leuke avond met Lisa gehad. hoor. Weet je nooit met Karel of het dan betaald is geweest of uh, toch gewoon een date. Ik heb een keer hier op de radio een voor hem uitgekozen. Namelijk moest ik een nummertje doorgeven, wat is het, 10 of 8 of zo. En wat correspondeerde dan met een website, om het even zo te noemen. En dan in de categorie Trump doet er alles aan om het even niet te hebben over de Epstein-files. Namelijk, uh, Trump wil nu dossier Alien Files gaan openbaren. Met alle info over ufo's en uh, buitenaardse leven. Huh. Zodat we even een dag niet praten over Jeffrey Epstein natuurlijk. Ik snap het wel. Lijpe Trump. Slim van hem, dat wel. Ik kan veel over hem zeggen, maar hij is wel vernuftig. Halve oorlog nog even met Iran beginnen, lekker wat. Knallend het weekend in, dit is verder lekker. Hij gaat al jaren mee, maar het blijft gewoon altijd goed weer. Oh, dat... Zo goed dat je hem vandaag twee keer uh, hoort, hè? Die slam is twee, maar keer? twee keer? Hij had in één uur niet genoeg vanavond. Dan je hij een extra uurtje, dat is toch lekker. Dat is liefst, zijn wij eigenlijk zo ook. Zijn we, ja, wij gunnen een podium aan de ja. mensen die daar uh, recht op hebben. Nou, en dat mag allemaal wat kosten trouwens ook, want ze hebben jou ook weer ingehuurd. Ik uh. heb <laughs> een het dagje, dagje vrij gehad na mijn streak van twaalf. Uh, twaalf uitzendingen uh, op rij gemaakt met invallen en zo. Maar gisteren een dagje vrij, maar op een gegeven moment ga je tegen bomen aan praten, weet je wel. Vanaf, vanaf, mag, mag ik morgen gewoon weer in die mixmarathon? En uh, ja. zit je bij het uh, pakken van een uh, pak Brinta toch weer het weerbericht voor te ja, zo? Ja, ik dacht, daar ja. nou, hebben we bij Van ook niet gelukkig van. Dus ik ja. mag nee. lekker weer hier zitten. Fijn. Nou, lekker, lekker praten. En zometeen de ja. Sammetje fel. Sammetje ja, fel. Radio, lekker! Woehoe. De slam Mixmarathon, Elke vrijdag. En je gaat ook nog op een persfoto, begrijp ik. Ja, ik word er nog op de gevoelige plaat vastgelegd. gevoelige plaat, ja. lekker. Hou, Houd de de de Instagram, ja, hou de Instagram in de gaten. <laughs> Het is nu al zomersale bij Toei. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij Toei heb je meer opties... en dus meer keuze binnen je budget. Boek je vakantie nog 9 dagen met korting Ga naar toei.nl, de Toei app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Lidl Mini.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 Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl. alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl score je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Botten en spieren ondersteunen.